Visser met het NOS Journaal. De Nederlandse Spoorwegen een belangrijke rol in het treinvervoer tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. NS-dochter Beljo heeft de aanbesteding gewonnen van het spoorwegnet in Great India. Het zijn de regio's Essex, Suffolk, Norfolk en Cambridgeshire. Daarin ligt ook het Olympisch Park. Twee Britse bedrijven hadden ook meegeboden op de concessie. De concessie duurde in eerste instantie 29 maanden. En dochter Beljo belooft in die tijd stations op te knappen en de kaartverkoop te vergemakkelijken. Onder meer door de mogelijkheid te introduceren om thuis tickets te printen. Als Beljo het goed doet in de maanden, dan wordt de concessie verlengd met 15 jaar. In Griekenland wordt net als gisteren massaal gestaakt tegen een nieuw bezuinigingspakket van de regering. In alle sectoren liggen mensen het werk neer. Een groep is weer aan het werk gegaan en dat zijn de luchtverkeersleiders. Dat betekent dat het binnen- en buitenlandse vliegverkeer weer op gang komt. Het bezuinigingspakket ligt op dit moment bij het parlement. Het is de bedoeling dat de parlementaire behandeling vandaag wordt afgerond. Als parlementariërs het groene licht geven, gaan salarissen verder omlaag en belastingen omhoog. Griekenland dreigt te bezwijken onder de schulden. Een faillissement is tot nu toe afgewend door miljardenleningen van de EU en het IMF. Een van de krachtigste satellieten die ooit zijn gebouwd is gelanceerd. Vanaf een basis in Kazachstan is de Viasat 1 met een Russische draagvakket in de ruimte gebracht. De satelliet gaat voor klanten in de VS en Canada breedbanddiensten leveren zoals internet en telefonie. De satelliet heeft meer capaciteit dan alle andere communicatiesatellieten boven Noord-Amerika bij elkaar. Door Viasat 1 kan er beter aan de steeds groter worden de vraag naar breedbanddiensten worden voldaan. Het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag minder buien, het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droog een flinke zonnige periode en dan ook een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Salhoka van de ANWB. De in de Randstad, staan nog op de A1 richting Amsterdam... ...tussen knooppunt Hoevenlaak en Afrit Bunschoten, 5 kilometer... ...A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterbouw en Rijndijk, 5... ...op de A8, Zaandam richting Amsterdam... ...3 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein... ...en op de A9, Alkma richting Amstelveen... ...daar staat tussen de knooppunten Rotterpoldeplein en Raasdorp 4 kilometer... A27 vanuit Almere naar Utrecht, 3 kilometer bij Bildhoven. En op de A28 naar Utrecht ook 3 kilometer bij Amersfoort. Op de N44, de Haag richting Wassenaar, rijdt het langzaam over 3 kilometer. Tussen de N14 en Wassenaar. En op de N57, Oudorp richting Rotterdam. Daar staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 small chimney yeah.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 En jij wou iets kwijt, uh, Michel? Ja, dat zijn uh, de, de mensen, de belastingbetalers, denken was, wat, doen ze dat nou eigenlijk, wat doen ze nou eigenlijk in het gemeentehuis, al die raadsleden? Nou, om het even heel snel te zeggen, maandagavond was het vooroverleg voor de stemmingsmanage van het Duitsland. Dinsdag uh, was er een uh, uitvoerige uh, bijeenkomst over uh, de begroting, voor dus kon je vragen stellen. Uh, woensdag uh, was er een uh, informatieavond, ja, ja. Langstreft uh, Louis Davidskalee, dacht ik, en donderdag was Erfpacht, dat is ook een heikelpunt. En vrijdagavond was uh, hoorcommissie. hoorkommissie, uh, dan kon iedereen uh, zijn, uh, zijn bezwaren toelichten op het uh, Louis Davids Carré. En dat was gisteren, en nou is het weer. Ja, dus, dus dat uh, is, uh, nou, dat hoef uh, je dus niet te vervelen. Dus elke klopt. avond gaat wel voor van een kilo papier lezen. Oké, okay. dus, uh, ja. dus dat ja. heeft ook nog huiswerk uh, met z'n mee. Ja, allemaal huiswerk. En gezien de vergoeding, dat voor een vrijwilliger. Ja. Huh? Deze week uh, 70 euro verdiend. Ja. <laughs> dus luisteraars, heeft ze nog wat eurotjes al?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 Ja, daar, gekomen, daar zijn jullie voor gekomen. Ja, ja. Kunnen we het eerst even algemeen inleiden? Ik weet niet ja, ja, prima. Ik heb hier uh, uh, ontbuigingen. He, de, een, pagina dat, uit, he? ja, een pagina uit uh, de begroting. Dat is eigenlijk uh, komend uit de voorjaarsnota. Die is in juni behandeld en daarvoor al uh, tot ons gekomen. Uh, daar zaten een aantal dingen in die nu tot uitdrukking komen in de begroting voor 2012. En ik denk dat uh, Michel dat ook heeft uh, voor GBZ.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 Uh, verder uh, had het, uh, jaar hadden we het vorig jaar al een begrotingstekort van 3 ton.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 Dus ik begrijp ik goed dat jullie ook tegen gaan stemmen. Um, blans, nou, voor, vooralsnog zijn we niet te juichen nee, om hier uh, een rapport aan te geven en niet zoals OPZ die zegt van nee, uh... ik, nee want ik, ik wil graag uh, of wij zeggen ook uh, de wethouder financiën of het college hoe je het noemen wil die zitten natuurlijk wel in een heel erg rottige positie omdat ze mede bewindt. Hey, je moet doen wat het Rijk uh, zegt de decentralisatie en Calla was er ook bij die hebben, hebben gewoon een presentatie gehad over de wet uh, werken naar vermogen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 Kijk, ja. dat soort dingen, dat, dat bedoel ik met ingrijpen in de samenleving. En ja. Ja, dat is, waar. En dan is ja. het maar 1000 euro. Ik kan je beter, uh, wat, wat Carol ook zegt, ik kan beter zeggen: je drie grote dingen. En dan uh, doe je dat dan maar tijdelijk. Ik zeg: uh, die bibliotheken die kost, uh, die moeten 30.000 euro achteruit, maar dan blijft het toch nog 460.000 euro kosten. En dan, zeg en dan denk ik: van ja, doe eens even drie jaar een bibliotheekbus. Dat ging vroeger ook goed. Nou ja, mag je niet zeggen, maar ik zeg het toch even wel. Want dan weet iedereen waar die aan toe is.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 Um, nou, we zouden wij graag willen weten wat er nou van terecht gekomen is van de, die bezuinigingen plus de dekkingsplan. Hmm. Maar dat weten we niet want dat komt in de najaarsnota dus wij hebben ook gezegd doe nou eerst de dekkingsplan, kijk of we vertrouwen hebben in de Maar, in het maar Michel, dat zou mij toch van. verbazen als jullie met de voorjaarsnota tegenstemmen dat jullie nu zouden voorstemmen. Dat zou mij verbazen. Het lijkt me ook een beetje onwaarschijnlijk, maar om nu zo uh, stand te zeggen van nee, het is niet goed, ik wil moeten we nog wel de zaak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 Even een zijspoortje is. Uh, VVD en CDA waren uh, tot uh, op heden, uh, ook vanuit hun verkiezingsprogramma, mordicus tegen lastenverzwaring voor de burgers. Ja. Nou, ondertussen is het landschap ook economisch, zoals Michel net zei, ja. toch wel veranderd. Uh, Karl, uh, oudere partij, uh, is die in voor een veranderde situatie en mogelijk wat lastenverzwaring? Ja, ik denk dat dat uh, bijna onontkoombaar is. En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 ...op het strand een stuk goedkoper is dan lasten in het dorp. Ja Jazeker. Reken je dan per vierkante meter of reken je dan per Nou, nog niet eens per vierkante meter. Want het aantal vierkante... Dan zou je helemaal niet meer uitkomen. Ja, er is natuurlijk erg veel geworden op het strand. En dan misgud ik dat deze mensen niet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel een gek verschil. In het dorp heb je huren van... Nou, noem eens even... 5.000 per week, Michel? Jij weet dat Uit, waarschijnlijk uur, nog beter? De uur liggen tussen de 6 en de 10.000 euro uh, per maand. Per maand ja. Ja. Nou, het strand, dan betaal je 10.000 per jaar. Ik noem maar even 9.000 of zo. Kaal stukje strand natuurlijk, dat is wel verschil. Ja, maar ze hebben allemaal hun zoals Er staan een aantal permanente paviljoens ook. Het verdienmodel in een badplaats, dat is natuurlijk als de zon schijnt. En de zon schijnt net zo hard op het strand als in het dorp. Ja. Ik vind het toch, dat vind ik een een lastige, uh, lastige problematiek. Maar men moet er vooruit kunnen gaan dat sinds die uh, bestemming van strand en duin in werking is getreden en de strandexpertanten veel meer uh, mogelijkheden hebben gekregen dat er ook iets tegenover moet staan aan uh, meer pacht. Ja. Maar ik, ik moet eraan toevoegen als 39 strandpaviljoens uh, een verdubbeling van de pacht uh, gaan betalen, uh, dat redt ons niet helemaal niet. Nee, dus. nee, betaald... nee, Oké okay, Michel, en dan vraag komt daaruit uh, voor te dus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 moeten we toch in wezen een beetje samen doen ja, ja maar absoluut. ik vind dat uh, vanuit het Rijk gezien vanuit het Rijk gezien uh, uh, wat er op ons afkomt en de onzekerheden die twee we... ton minder hè, voor ja 2012. Nou, dat is niet alleen komt er uh, zitten er nog allerlei uh, deelproblemen uh, bij meer werk minder geld eigenlijk ja, ja we dat krijgen ja. Ja, <laughs> ja je krijgt in ieder geval veel meer taken en dan krijg je dus wel geld voor maar dat uh, daar kan je dus de taak niet van uh, voldoen terwijl het wel in de wet staat dus dat wordt allemaal een beetje kunstgereid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 Gezien de tijd moeten we het even hierbij laten, maar we willen jullie graag en, en anderen ook nog uitnodigen, want in november wordt er pas besloten ja, om uh, daar toch nog te gaan. 11 november aan. is, uh, dan, dat is de dag van de begroting natuurlijk, uh, en, en 12, uh, twee dagen achter elkaar, dan komen de algemene beschouwingen van de verschillende partijen en dan wordt er dus besloten over de begroting. Nou, nou daar willen we er graag nog verder over praten, want dit is te kort om het helemaal uit te toeken. Nou, maar, maar ik heb even, in ieder geval kernzaken ja, hebben Michel en ik kunnen, kunnen aangeven. Als ik het mag samenvatten.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 om een begrotingstekort te dekken. Maar dat was niet afgesproken. Okay. Maar goed, dat is een politieke item. Dat he? is het de politiek. <laughs> nou Don, we gaan het ja. afronden. Ja, ja. Heel erg bedankt voor jullie komst. We, we gaan jullie nog spreken de komende ja. weken ergens. Wij zien eruit. Ik uh, wens <laughs> jullie veel wijsheid toe. <laughs> Nels Alan Parsons. <laughs> Owen wise. Oké. Okay.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 Indonesië, in de, in de, de eind e jaren, hoe Nederland zich daar gedaan, nou ja, in allerlei landen ja. is, is op dit moment de, een beetje sorry cultuur. Ja, maar het is niet ook, eens, ja, ja, ja. het is, niet, het is, het is ook, het is, sorry, maar het is ook die, die mm -hmm. ik denk die soort van uh, daderscultuur, wordt dat ook ja? wel genoemd, dat, dat ja? komt, een beetje, komt een beetje naar voren, zeg maar. Nou, je had uh, Bos van Tonningen bij Culemborg en die heeft laatst ook een lezing Enschede weergegeven. Het is een beetje dat idee van, uh, maar ook dus de generatie na de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 het archief. Alleen het maar dossiers door te ja, kijken. Ja. gemeente ja, Noord-Holland. Noord ja. En, in, en uh, NA. Een, uh, nationaal Archief. Ja. Zitten we ook veel. We zitten in, in literatuur en ook. archiefonderzoek. Ja. ja, op, ja en literatuur is heel weinig natuurlijk. Er komen, gaan er interviews volgen? Hebben we al gedaan. Daar zijn we ook ja. mee bezig. Ja, ja. We proberen ook zoveel mogelijk bronnen ja, te raadplegen. Absoluut, ja. Zowel aan de ene kant uh, literatuur en primaire bronnen. Maar aan de andere kant willen we ook heel graag het persoonlijke verhaal van mensen weten. Dus ja. proberen we zandvoort te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 Nee, niet allemaal natuurlijk. Nee. Maar, en, wat maar er is je een, een bepaalde. Er is in Zandvoort was er een vrij hoog aantal en mensen die op de NSB stemden. Ja. Ja. En um, we willen graag weten hoe dat er dan ook uitzag in de oorlog, wat er hier allemaal heeft plaatsgevonden. Hoe de sfeer was in het dorp voor en tijdens en na de oorlog. En hoe er met dit onderwerp ook is omgegaan. Na de ja, en ik, hmm. ik denk ook, uh, kijk, dat, dat was 1935 dat een ontzettend, of het ontzettend, dat er een hoog percentage was. Maar dat is misschien later ook weer minder geworden. En ik denk. Uh,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 dus daar kunnen ze contact mee opnemen en dan kunnen ze ons bellen op ons telefoonnummer. Ah, ja. En anders kunnen ze ook nog CFM contacten en ja, verbijscontacten wijzen dan het heel het ja, heel erg graag. Dus dat, uh, ik jullie realiseren maar dat, misschien hebben jullie het al lang uitgevonden dat er ingangen zijn in Zandvoort via het genootschap Oud Zandvoort, ja, ja, ja. de babbelwagen die houden zich allemaal met het erfgoed van ja, ja. Zandvoort. Het enige is dat ons dus opviel, heel veel mensen houden zich inderdaad bezig met het erfgoed van Zandvoort, alleen deze geschiedenis vinden ze sommige mo mensen moeilijk om zich aan te wagen. Dus daar hebben we soms, stuiten we nog wel eens op, uh, op problemen. En dat is heel begrijpelijk. Maar we proberen toch het een beetje bespreekbaar te ja, maken. Dat kan heel heel helend werken natuurlijk. Ja, ja, dat ja denk ik. Nou, Pieter Jouwstra, ja, onze voorzitter, die is ook presentator van uh, Oud-Zandvoort. Dat komt hij na aan het programma. Dus uh, ik heb al tegen Pieter gezegd, misschien leuk onderwerp als jullie klaar zijn met het uh, oh, ja. onderzoek. Ja. Om daar gewoon eens een uurtje te gaan zitten. Oh, en om onderzoek eens ja. te presenteren. Ik ja. weet niet of Pieter dat wil, maar het leek me heel goed onderwerp. Ja, ja. Hij luistert ja. Pieter ja. mee, dus blok, zometeen gaan we praten over uh, historische open dag Zandvoort ja. dat ken je ja, van voort, In ja. gebouw De Krocht ja, daar, daar gaan we nu even naartoe ja, daar, daar liggen ja. een aantal ja. aanknopingspunten ja precies en, en, ja, en is misschien wel, en wel genoeg bedankt. mensen die we ook kunnen spreken van mij daar. Dus dat wel. Nou, wil ik jullie heel erg bedanken ja jullie heel ook, heel erg bedankt onderzoek. wanneer gaat het afronden, denken jullie? rond de winter, december hopen we de eerste versie dan moet je altijd nog heel snel ja dat is wel heel snel ja, januari hier ook zoiets, ja. zijn afgestudeerd te zijn. Prima, nou, ja. en dan heb je een master's. Wij uh, hebben we we een master's. En en dan dan ja, dat is ook fijn. precies. Ja. Ja. Ik, ik zou het, het heel leuk vinden om de conclusies bijvoorbeeld terug te vinden in ons Zandvoort ja. uh, Zeker, dat zullen we zeker doen. Ik denk dat ze zeker daar... En in het museum ook. Dus succes en ook na jullie studie natuurlijk met jullie carrière. Heel erg bedankt. Hartelijk bedankt. Ja, dat het onderwerp en toen kwam de bevrijding en een heel veel Zandvoorten zullen toen gezegd hebben adieu, Kleine garde officier. <laughs>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 wat het wordt. Mag ik ja, even inbreken? Straks, uh, lekker uh, naar de, de Mag ik even inbreken jongens? Ja, kom maar binnen Cor. Ja, goedemorgen. Um, ik ben even de vervanger van Ari Koper. Arie Koper was aangekondigd als de voorzitter van het Genootschap Oud-Zandvoort. Nou, dat klopt dus niet want Arie was vroeger de secretaris van het Genootschap Oud-Zandvoort. En ik ben nu in de secretaris geworden daar en die had tegen mij gezegd van nou, ga jij maar. Ik zal er wel eventjes communiceren. Maar er is iets fout gegaan. En aangezien we dus na 12 twaalf dus het programma hebben, goedemorgen, na goedemorgen Oud-Zandvoort, CFM uh, Oud-Zandvoort is het een beetje lastig om dan voor mij naar het hoogland te komen en vanuit op de fiets in naartoe. Dus we doen het even op deze manier. Jij gaat vanuit. De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 Nou, het ziet er goed uit, uh, core. En uh, jij gaat zo ook weer terug uh, naar 1 als je de techniek hebt gedaan. Uh, ja, deze? Nou, dat, is, dat, is, dat zal iets later zijn, maar dan ga ik er ook weer naartoe. Ja, ja. jij, hebt, uh, jij uh, functioneert daar vanmiddag. Ik ben daar uh,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 van het uh, de Tweede Wereldoorlogsverleden oor, loopt daar ook rond, dus dat de dan ook Door Die twee dames die de studie uh, doen, dus dan is het helemaal uh, rond. Nou, klo, ontzettend uh, succes, ook uh, straks om 12 uur met het uh, programma. Kunnen ja, kunnen we terecht tot half vier uh, lees ik hier. Ja, tot ja. half vier. Hè? Ja, hoor, kunnen mensen ja. gewoon uh, in en uitlopen en kunnen gewoon gratis. Uh, Prima, nou we gaan zeker even kijken. Hoef ik niet trouwens. Oké, succes. Dankjewel voor je inbreng. Dat je even inbrak. Oké, prima. Nou, we gaan even naar de agenda. Je hebt voor mij een hele mooie agenda opgesteld. Ja, ik... Gaan we eerst even naar muziek. de muziek. Ja, want we hadden erop gerekend dat Arie niet zou komen. Dan zouden we een stilte gehad hebben. De stilte, Ja. Ja, de stilte. Maar dan draaien we maar het Je was al in de voorziening. Ja, ja, ja. Draaien we maar het plaatje. Simon Garfunkel. Sound of Silence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 The streams I walk along Narrow streets of cobblestone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 Uh, die wordt georganiseerd door het Rode Kruis. Die cursus start op 24 oktober. Uh, je kunt je opgeven bij uh, het Rode Kruis of via Martine Joustra. En dat is mejoustra.hotmail.com Oktober, uh, dat hebben we ook op de tv en allerlei media gezien, is, is de borstkankermaand. Uh, het uh, Kennemer Gasthuis uh, organiseert daar alle activiteiten voor, en voorlichting en dergelijke... En ook mannen kunnen borstkanker krijgen, wist jij dat Richard? Nee, ik ook niet.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 zin in heb ja. doen uh, de Natuurorganisatie Zuid-Kennemerland, IVN. Uh, Vogeltrek in de heksloot Polder. Vertrek om 8 uur bij de hoek Spaarndamseweg-Volderweg. Uh, de vogelaars, opgelet, dan gaat u de polder in. Woensdag 19 oktober, van half 8 tot 10 uur. De filmclub Simon van Kolm in Zandvoort. Heel erg bekend, in het Circus Zandvoort. Ga er naartoe, want het is een unicum, want de bioscoop is gesloten. Alleen. Ja, ik vind voor, het wel leuk dat dat gewoon doorgaat. Ja, voor He? Simon van Kolm ja. blijft open. En dat is een... Uh, ja, voor de filmclub. Ja. <laughs> echt voor, voor liefhebbers. In a better world. En draait daar dan uh, een, uh, een film die, uh, die te maken heeft met uh, de verschillende werelden waarin mensen leven. Uh, een ontwikkelingsarts die in Afrika werkt en een gezin in Denemarken enzovoort enzovoort. Kortom, uh, een hele interessante film. Even puur ter info, want sommige mensen weten dat niet. Dan moet je lid zijn van die club om naar die film te mogen? Ik... Hey.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 Toegang is gratis, u kunt daar uh, zo naartoe. Ja, en ik wil toch nog even terugkomen tot het vorige onderwerp van uh, AB Gubstra en Willemijn Driedijk. Ik wil nog even dat e-mailadres voorlezen. Ja, genoteerd. Dus pak een uh, papier en pen. Heeft u uh, informatie over het oorlogsverleden van Zandvoort? En wilt u daar wat over kwijt? die niet anoniem. En uh, ze zijn ook een beetje uh, uh, benieuwd naar uh, het... Ja, hoe heet het? KGB? Hoe heet het? NSB. Uh, het, NSB. Het NSB-verleden. Het KGB doen ze er ook bij? Ja.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 en uh, als u het via de computer wilt doen, dan uh, zandvoort.nl uh, Kunt u bij uitzending gemist, kunt u aanklikken. Denk erom een uurtje later, dat heeft niets met de computer te maken. Dus uh, de donderdaguitzending uitzending, en dan moet u 11 uh, uur in plaats van 10 uur in. Nee, uur, dan moet u gewoon de, de zaterdag uitzending. Of uh, de zaterdag, <laughs> sorry, ja. ja. De zaterdag uitzending. Dat krijg je niks. U kunt ja. u hem herbeluisteren. Nou, de techniek is weer uh, vertreffelijk gebeurd door Pascal van Beek. Ja, Pascal, dankjewel. De strenge regisseur.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 Boom. Um.